Laten We nog eens even deur nemen. Ja, laten we dat doen. 6 uur 30. 6 opstaan. 6 uur 40. Theewater opzetten. Prima. 6 uur 55. wassen, scheren, aankleden. 7 uur 10. Kraamkliniek bellen. Nee, schatje, daar ben je nog steeds verkeerd. Nee toch? 7 uur 35 30. moet je de kliniek al bellen. Ja, ja. ja. Nou, en, en wat doe je dus om 7 uur 10? 7 uur 10, even denken. 7 uur. je ja, natuurlijk. Ontbijtboel klaarmaken. Ontbijtboel klaarmaken. Ja. Prachtig. En uh, wat doe je om 7 uur twintig? Zeven uur twintig, de kindertjes uit bed halen. 7 uur veertig. Uh, Sheila helpen met was en aankleden. Mm -hmm. uh, ja, maar Jean, dit is toch waanzin, zeg. Ik begin maar langzamerhand en precies die tijd zijn te voelen. Er zal wel een gemakkelijke manier te vinden zijn... om tot het geboren worden van een baby te komen. Nee, liever, die is er niet, geloof oh. me. Ik, ik heb gezocht en gezocht en het een tegen het ander afgewogen. Maakt de zaak alleen allemaal erger. Oh. Zeg, en die, uh, Jean, die gezinshulp, die mevrouw, weet uh, uh, heet ze, Penny, uh, Penny, Penny, uh, Penny, Penny uh, Pennyworth. Pennyworth, ja. ja. Waar komt je eigenlijk vandaan? Pennyworth? wie heet dan een Pennyworth? <laughs> Hoe ter wereld komen wij aan hulp hulpje met zo'n naam, zeg. Och, lief, dat het is zo'n aardig mens. Hmm. En ze heeft zelf zeven kinderen ter wereld gebracht. Hmm. Het is een hele handige vrouw. Ja. Afijn. En wat moet ik doen gedurende die bezettingsperiode? <laughs> ja, als jij nou maar zorgt dat je op tijd naast je bed staat. Dat de kinderen niet te laat op school komen. dat een wijdboel op tijd op tafel staat. Uh, zaterdag de boodschappen doet. En dat je naar de kapper gaat. Nou, dat doe jij al genoeg. Wat u zojuist hoorde, dat waren enige krijgsplannen... die wij opmaakten in verband met de te verwachten derde baby. Ja. Mag ik vragen, mevrouw meneer, hoeveel hebt u er? Hm? Wat zit u? Oh, ja, zo ja. Nou, kijk, wij hebben er dus nu drie, hè. En eh, ik ben nog steeds in het land ter levende om u de historie te vertellen. Maar één ding moet me we toch wel van het hart. Voor de derde maal vader worden, lieve mensen... dat is een ervaring op zichzelf. Punt 1. Het is de vader die het derde kind krijgt, hoor. Niet de moeder. Nee. Zij heeft de twee anderen. Een derde baby is ook driemaal zo duur. Juist. Ik zou zeggen, denkt u daar maar eens rustig een paar minuutjes over door. Punt 2. De kinderwagen. Die hebt u niet meer. Het ledikantje? Weg. Het badje en de reiswieg zijn met de muziek mee. Evenals de weegschaal en de kinderstoel. Het potje? Ja, misschien. Maar. Uh... Daar staat al jarenlang een plant in. En vergeet u dan het voornaamste niet. U staat al jarenlang buiten de zuigelingenpraktijk. Vooral wanneer, zoals in ons geval, de beide oudsten tien en zes jaar oud zijn. Verder zou u misschien denken dat een man die voor de derde keer vader wordt... precies weten zou wat te doen op de avond dat zijn vrouw besluit naar de kliniek te gaan. Ja, zeker. Hmm. Hmm. denk dat ik maar eens naar bed ga. Zou je, voordat je dat doet, misschien eerst even de kliniek willen bellen? Mm, kliniek, dat is best, ja. Yeah. Wat moet ik zeggen? Dat je me direct kon brengen. Goed, dat ik je... Wat? Wanneer? Wat? N nu? Telefoonboek! Te tele waar is het telefoonboek? Het nummer staat op de klappers. Ja, op, op, op, op. Ja, ja, goed, goed, goed. Uh, hoofd koel houden, Jean, hè? rustig blijven. <laughs> kanten bewaren, laat het allemaal nog maar, maar, maar mee hebben gewacht. Is het nummer nou van die... Kliniek. Oh, zeg, wie, wie, uh, wie kan ik nog meer bellen? De, de, de dokter, die kan ik ook wel bellen, hè? Ja, maar je nou niet de sappel? Kan al blijven, net als ik. Um, drie? Nee, was het weer... Verdraai, hoe was dat nummer nou ook alweer? Oh. Luister nou schatje. In de slaapkamer staan twee koffers. Ja. Gepakt zijn ze al. Wil jij die even herhalen? Zitten blijven, Zit, dat knap ik wel op. Forceer je nou niet. We hebben dit al twee keer meegemaakt, ja. weet je? Geef mij de telefoon maar. De, de, de, de, de telefoon, hier, hier alsjeblieft. Ja, ga jij nou intussen die koffers halen. Oh ja, koffers, hè? Ja, staan ze in de slaapkamer, hè? Ja, schat, zet ze dan vast ja. in de wagen. En doe je jas aan. Meer hoef je echt niet te doen. Jas? Oh, ja, ja, jas, ja. En uh, de koffer. Hallo? Ja, spreek ik met de kraamkliniek. Oh, u spreekt met mevrouw Wilkinson. Ja, ja, inderdaad. Ik kom vanavond. Direct? Direct kom ik dan, hè? Ja, maar, ja kan dat voor u? Oh, fijn, Dank u. Oh, waarschuwt u onze dokter? Prachtig. Tot zo. Zeg je zijn. Uh, nu de koffers. Ja, zet ze dan maar gelijk in de wagen, liever. De, de wagen, ja, ja, de wagen, ja. Doe jij nog allemaal. Maak je je geen zorgen. Je kunt het allemaal best aan mij overlaten. Zal ik rijden? Hè? Huh? Jij rijdt neer. Een kwestie van. dat doe ik. Je doe jas, ik... schat. Ja, ja, mijn jas. Jas. Zou het huh? niet prettig voor je zijn, liever, om je schoenen aan te hebben als je naar buiten gaat? Sch sch sch schoenen? Oh. Oh, oh, oh! oh, wacht even, wacht even. Zo. Um, zo. Nou, dan maak je nou wel nergens, hoor. Mevrouw Pennyworth, kom morgen ongeveer om acht uur, morgenochtend. Oh, ja. En, en vergeet niet vader en de rest van de familie te waarschuwen, hè? Ik zal doen, ja, vader, en de rest, ja, ja. Oh, en neem al avond wat meer havermout. Uh, havermout, ja. En brood. Brood. Wat moeten we met Joey doen? Welke Joey? Welke Joey? De kanarie. Oh, ja. ja. Kanarie, Ach, ik denk wel dat mevrouw Siemer een eten zal willen geven in de kooi schoonmaken. Je moet het hem maar vragen, schat. Ik niet vergeten. En voor de hond staat er wat vlees in de ijskast. En doe er elke avond maar wat hondenkaartjes door. Nou, heb je nou alles goed begrepen? Ja, Engel. Hoe vaak moet Jillou op een van bloesje verwisselen? Om de twee dagen. Maandag, woensdag en vrijdag. En de sokjes van Roddy? Liggen vier paar in de derde laag van de kleerkast. En wanneer was het ook alweer wasdag? Dinsdag. Wat moest er op eenmaal het elektrische waterketeltje gedaan worden? We moeten die bezekering in de yes. morgen in orde maken. En wanneer zou de schoenmaker opbellen? Dinsdag. Fout. Woe, woe, woe, woe, woe, woensdag, woensdag, woensdag, hij zou Sheila's schoentjes maken en het zou één gulden kosten. En wanneer moet het schoonmelk geld betaald worden? Donderdag, zeven uur klaar zijn. We, we hebben de twee koffers volgepakt en alles wat u nodig hebt zult u erin vinden zuster. Ja, mijn vrouw hier had er een, een voorgevoel van dat u zou bellen vanavond en daarom heb ik daar maar hierheen gebracht. Nou, um, moet u alleen nog wel uh, onze dokter waarschuwen. En uh, dat um, neem ik dus aan dat, uh, dat u dat dan wel uh, <laughs> zult willen doen. Dat zal ik zeker doen. Zo, nou alles is al wel geregeld en lieve. Zet de koffers maar neer. Gaat u mee, mevrouw Wilkinson? Graag, zuster. De, die kant uit uh, niet, uh, zuster. Ik geloof niet dat we uw hulp nodig zullen hebben, meneer Wilkinson. U kunt beter naar huis gaan. N naar huis, oh ja. Oh, nou... Uh, Goeie, goeie avond. Trusten, liefje. Trusten, meneer Zeg, ja. Zeg, wacht eens even. Wat, wat, wat, wat moet ik nou met die kolen? Kolen? Kolen. Nee, ik, ach, ik bedoel niet u. Eh, zuster, mijn vrouw, naast u daar. De kolen, schat, moet ermee. De kolenman komt vrijdag en je moet hem de laatste week nog betalen. Oh, juist. Ja, goed. Trusten. Ja. Oh, zie uh, nog wat even. Hoeveel, hoeveel waspoeder moet ik in de wasmachine doen? Waspoeder? Nee, zuster, mag ik mijn vrouw nog even sluiten? Iets minder dan de helft, schat. Iets minder dan een pakje. Iets minder dan de helft, wil ik zeggen, ja. Jean, mag even nog even. Hoeveel heet waterkruik hebben we? Drie. Oh ja, lief, want je moet de blauwe niet gebruiken, hoor. Want er zit een barst in. Barst in, ja. Hebben we nog elektrische lampen nodig? Ja, mag we hè? Eén in de gang. En nog eentje. Van het eerste verdient. Meneer Wilkinson, wilt u alstublieft naar huis gaan? Jazeker, zuster, natuurlijk. Nee, wacht even, wacht even. Nog iets Naar? Huis. Mannenbroeders, Mocht u in uw blanke onschuld denken... ...ik ben gezeten voor de rest van het leven... ...met een gezin van drie medeleden, vrouw en twee kinderen... ...pas op, hoor. Ook u kan dit overkomen. Een derde kind krijgen, wil ik zeggen. Mocht dit gebeuren... Dan zijn er twee zaken waarover u de beschikking moet hebben, dat wel. Een nauwkeurig lopend horloge en een scheidsrechtersfluitje. Want zo en niet anders zult u de tijd verbrengen... waarin uw vrouw in de kraam vertoeft. Ach ja, ach ja. Hoe anders was het niet, hè, toen het eerste kind geboren werd. Ja, toen waren er alleen maar u en uw vrouw. En het kindje natuurlijk. En dat zoete leven was in niets veranderd. Er heerste vrede en de zaak liep goed geregeld. Alleen er waren een paar uh, ongewone dingen in het huis bijgekomen. Kinderwagentje, kinderbedje, pootje, zo klein. En zo meer. Ne? Maar verder gleed het leven min of meer op de oude voort. En in de hoofdzaken althans was geen verandering ingetreden. En toen die tweede kwam, ach ja. Zelfs daar was hij niet helemaal wat ondersteboven. En waarom niet, En hier? Waarom niet? Omdat ook toen uw vrouw niet naar een ziekenhuis of een richting was gegaan. Nee, ze maakte de bevalling thuis door, hè? In de huiskring, zou ik bijna willen zeggen, ja. Maar, maar, met de derde kind liggen de zaken wel heel anders. De twee andere kinderen zijn een beetje groter geworden. U een beetje ouder. En u krijgt dan de weinig alokkelijke taak... ...de beide lievertjes van het bestaan van de ooievaar te overtuigen. En hoe schilderachtig u een en ander vertelt... ...ze geloven er geen woord van. Doet u een voorbeeld? Goed. Luister maar eens naar dit. Maar waarom dan niet, Pop? Waarom niet wat? Waarom mogen we niet naar mama toe? Oh, omdat ze het niet zullen toestaan. En waarom zullen ze het dan niet toestaan? Lieve schat, voor het geval je de bacillen overbrengt. Uh, breng jij dan geen bacillen over? Mm, nee, dat nou ja, goed, dat wil zeggen, de, de, misschien wel. Hè. En wat doen die bacillen dan? Welke bacillen? Nou, de bacillen die jij meebrengt in de kliniek natuurlijk. Maar ik breng geen bacillen in de kliniek. Oh, ja, zeker, ja, zeker. Dat zou best kunnen, ja. Maar misschien ook niet. Nee, nee, misschien ook niet. Nou dan, waarom kunnen we mama dan niet gaan opzoeken? Nee, dat gaat niet. En waarom niet, daarom niet. Ze komt heel gauw weer thuis, hè. Ja, nou, kom jongens, kom terug naar je bed. Is het kindje er al? Eh, nee, niet of niet, nee. Wanneer wordt het dan wel geboren, pap? Oh, heel gauw. Vanavond nog, pap? Ik weet niet. Is die uh, ooievaar, is dat een hele sterke ooievaar, pap? ja. Een knoer van een ooievaar, ja. Zee, ik, maar... Ga nu alsjeblieft naar je bed terug. Ja, pap. Hm. Zeg, pap. Ja. Waarom heeft mama dan een dokter nodig? Uh, nou, hè, ja. Och, kijk, omdat ze de. de, de, de, de... Kijk eens. Als er een, een kindje geboren wordt, dan is er altijd een dokter in de buurt, snap je wel? Nee. Oh, jongens, gaan dan naar je bedje toe. En uh, een zuster? Is er ook een zuster, pap? Ja, nou. Of er een zuster is. En een dokter en uh, andere zusters en andere dokters en zo. En, uh, en ga nou naar je bed. Rustig pap. Proste, zoon. Dag, pap. Dag, poesje. Nou, ik kan er niet over beginnen waar zij bij was, want ze is nog te jong voor dat soort dingen. Maar is er ook een voetvrouw bij? Een Wat? Een voetvrouw? Ik heb het eens in de boeken nagezien, maar er is altijd een voetvrouw bij, hoor. Nou, voor de laatste keer ga je naar je bed, De ja of de nee? ja, pap, maar ik kan best een rijmpje bewaren, hoor. Ik heb die verhalen van de OJFA nooit geloofd. Oh. oh, oh, ja, jij het, is hier, Bob, wat is eigenlijk een voetvrouw? Ga oh, naar je bed, Sheila. Ik hou, pap. Hm? Hm, hallo, ja? Wilkens, dan spreekt u mee. Ja? Oh, Op oh, jij het, Bob. Yeah. Ja, ja, ze is uh, vanavond opgenomen, ja. Yeah. Half twaalf. Ja, natuurlijk, dat klopt. Gisteravond, ja, je hebt alles voor precies. die dingen. Ja, het is nu twee uur in de nacht. Yeah. Nee, nee, nog niks. Nee, nee, als ik uh, iets weet, dan bel ik je wel terug, hè? Ja, dan bel ik je terug. Goed. Goed, joh Dag, rustig, Bob. Wie was dat, Bob? Oom oh, Bob. Ga nou maar slapen. Daar is drie. Hallo, spreek we Wilkinson? Ja. Ja? Oh, hallo, Lillie. Ja, vanavond. Gisteravond bedoel ik, ja. Ja, het is nu half drie. Nee, geen enkel nieuws, nee. Ja, goed. Natuurlijk, logisch, als ik iets weet, dan... Ja, ja, ja. Ja, goed, dan ben ik je terug. Dag, Willy. Na. Die belde daar, pap? Tante Lily, ga naar je bed, Sheila. Ja, pap. Pap, wat is nou een vroegvoud? Ga naar bed! Mm. Mm. <treeks> <treeks> Wilkerson spreekt u mee, ja? Uh... Oh, hallo, vader. Vader, dag, vader. Gisteravond. Ja, gisteravond om half twaalf. Half twaalf? Nee, ik weet evenveel als u op dit moment. Ja, Ja, afgesproken natuurlijk als ik iets weet dan. Ik zeg, als ik iets weet, bel ik op, natuurlijk. Ja. Dag vader. Dat was opa. Wat moet je nou nog meer weten? Nee, ik wil een boekie. Dan pak het maar uit de trommel. staat in de keuken. Hij gaat in een vredesnaam slapen. Ja. Wilkinson, ja. Ja, gisteravond, half twaalf. Geen nieuws toch, nee. Als ik wat weet, dan... Uh, ja, Trusten. Wie was dat, President Kennedy. Mag ik over een koekie? Keuken, ga je gang. Dankjewel, Jean, papi. Wilkinson, ja? Jean is gisteravond opgenomen in de kliniek. We hebben nog geen nieuws. We weten niet hoe het dus op dit moment is, nee. Als ik iets weet, bel ik onmiddellijk terug. Het is nou tien voor zes in de ochtend. Wat is wat, u? Wat zegt u? Wat? wat, wat? Wie? De, de kliniek, de, de, de, de kliniek, oh, ja. Haha, zuster, ja. Wat zegt, nee, wat zegt u wanneer? Hoe, eh, hoe is, hoe, hè? Eh, ja, nou, dat is prachtig. Ja, prachtig, zuster, ja, dank u. Hartelijk bedankt, hartelijk bedankt. Liefde, mm. dat was het Dat lieverd van me, dat was de kliniek. De kliniek, jullie hebben er een zusje bij gekregen. Een zusje? Een zusje, ja. Hoe ziet het eruit, pap? Hoe heet ze, pap? Hé? Belde die uh, voetvrouw op, pap? Zij belde op en de voetvrouw en de dokter en de doktersvrouw en alle zusters en iedereen. En waar is nou de ooievaar, pap? Bijvoorbeeld, die zegt dat er helemaal geen ooievaar is. Wanneer mogen we er zien, pap? Kom ze gauw naar huis, pap? Uh, ja, hallo, pap. Ja. <laughs> ja, met mij. Zeg, alles is goed gegaan, hè? Ja. Zijn dochter, zijn dochter, ja. Nou, gratis, gratis, gratis. Denk je? Acht pond drie ons. Brengt ja. Mami het binnen huis, pap? Ja, ja. Moeder en kind maken het goed. Mag ik het vasthouden als ik thuis, pap? Nou, ik eh, denk het wel. Ik denk dat ik er vanochtend heen ga. Mogen ja. we dan met je mee, pap? Ja, zeker, ja. Spring heel wat plotter dan de laatste keer. Hoeven we niet te school, pap? Wel nee, zou ik gek, nee. <laughs> Over een naam hebben we nog helemaal niet nagedacht. Zullen we nog Clementine noemen, pap? Oh ja, dat is een mooie naam, eh? pap. Zeg maar, uh, waar is de boter? Weet jij soms waar mama de boter bewaart, Silla? Ja, in de koelkast, pap. Oh, in de koelkast. Pap, waterkop. Ja. Roddy, viezer, je hebt je hals weer niet gewassen, hè? Ja, ah, de telefoon. Wilkinson, spreekt u mee? Ja, vanochtend om vijf over zes. Een meisje, ja. Uh, acht pond, drie ons. Allebei prima. Meer weten we niet, nee. Goed. Ja, tot ziens. <laughs> tot Wie tot was siets. dat, pap? Ik heb geen idee. Waar zijn mijn schoenen nou weer? En de, de hond moet naar buiten, pap? Nou, zet de deur dan open. Dan kan hij naar buiten. Pa, ik ja. ja. Wilkinson, vanochtend om vijf over zes is ons derde kind geboren. Het is een meisje. Het weegt acht pond, drie ons. En beiden zijn zeer wel. Meer weten we op dit moment niet. Goedemorgen. Ik moet een strikken haar doen, pap. Het water kookt. Ja, maar waar is die de hond? Bij de kappie, die Nou Ja, goed. Je belt, pap? Ja, maak de achterdeur naar Wopen Roddy en laat dat dat ding, dat gedierte, binnen. Het water kook, pap. Oh, ik zag alleen even kijken wie u Ja, goed, ga nog even kijken wie u Dat ja, gaat weer, pap. Die lacht, en die de hond, ik binnen aan de achterdeur en haal die fluitkegels van het gat af. zijn vanochtend om vijf over voor zes een meisje, acht pond, ons moeder en kind zijn goed. Meer weten we niet, waarschijnlijk heet ze Clementine kind Oh, mevrouw Pennyworth. Komt u binnen, mevrouw Pennyworth? Uh, morgen, meneer Wilkinson, oh, Hier zijn meneer. we dan. Klaar ja. voor de aanval. Nou, dus dat is prettig dat te we, we zullen een massa aan te vallen hebben, denk ik zo. Nou, hm? Op, zeg morgen. u me nou maar wat wat is en waar waar. Nou, de kinderen zijn half gewassen en ze zijn nog minder aangekleed. En mm -hmm. verder proberen we iets van een ontbijt te plegen. Oh, de thee zal wel klaar zijn, neem ik aan. Ja, ja, zeker. Hoor. Net gezet. Oh, ja, ja. U moet weten dat ik met al die drukte hier nooit verder kom dan een kopje thee voor ontbijt. Oh, het uh... heeft u goed dat ik een kopje inschrijf? Oh, natuurlijk, mevrouw Pennyworth. Dat zien we zien u zelf. Ah, oh, Roddy, kijk eens even wie er is, wil je? Hallo. Natuurlijk, mevrouw. Nam. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. maar dat is heerlijke dood. Ja. Mm -hmm. <laughs> Wie heeft die klaargemaakt? Nou, wat denkt u? Wat denkt u? Wat denkt u? Uh -huh. He? Dat is ik gedaan, mevrouw Penny Wills. U. Denk, ja. Nee, maar ik merk dat er toch mannen zijn... ...die heel gewicht in de huis zouden volkomen waard zijn. Vrouw, dat kan je strik niet maken. Nou, kom dan eens even bij je vader, hè. Dan zal vader dat wel eens even netjes voor jou doen. Zo, hm? Wilt u, u misschien wat zwemmen, mevrouw Pennyworth? Oh, heel graag. Of had u misschien liever een eitje? Hm? Eitjes genoeg in de keuken, hoor. Eitje? Ja. Nou, dat willen we alleen blijven, zeg ik altijd, maar... Ik had geen minuut de tijd vanochtend om ook maar iets te eten. zo. Uh, is dat de keuken, daar? Oh, er is ook nog wel wat spek de, mevrouw Pennyworth, oh, ik nee. weet bij de tomaten staan, mevrouw Pennyworth. Ja, maar als u niks gegeten hebt, mevrouw Pennyworth, dan zult u toch moeten rammelen van de honger, meneer. Nou, eerlijk gezegd doe ik dat ook. Nou, maar hebben heb ik niet kwalijk dan zal ik niet veel tijd verspillen. Ik ga onmiddellijk voor uw eieren met spek bakken, hoor. Vergeet de tomaten niet, die zijn er huh? genoeg, pap. Ja, en de tomaten. De bezitter te zijn van een derde kind, dames en heren, staat gelijk aan een pijnlijke rug. Ja. Nou, veel meer gevoel zul je niet ondervinden. Ze beweren dat een, een gezin met twee kinderen dan, voornamelijk als dat gezin uit vrouw, zoon en dochter bestaat, een rijke luiswens is. Ja, ja. Maar als u er een derde kind bij krijgt, dan is dat geen rijke luiswens meer. Nee, vrienden, nee, nee. Dan behoort u tot de zogenaamde grote gezinnen. Ja. En dit is dan wat u verteld wordt door goedwillende collega's. Die proberen u wat op te monteren. Zo. Dus alles is achter de rug, niet? Ja. Douglas, ja. Alles hebben we nu achter de rug. Hoeveel hmm. is, is dat nou al? Dat is de derde. De derde? De derde, ja. Zo, zo, zo. Nou oh, ja. Yes. Nou ja, beter laat dan nooit, hè. Wat die derde betreft. Wat, ehm. Uh, wat bedoel je met laat? oh. jij bent toch al ver over de veertig, nietwaar? Ja, ja, drieënveertig. 43, 43 ja. juist. Nou, dat, dat betekent dus... Dat betekent dus dat jij, eh... Uh, dus, uh, kijk, een uh, negenenvijftig bent als dat kind van school afgaat. Dan ben je bijna zestig. Zestig? Ja, zestig, ja, ja. Dus als dat kind dus opgaat voor de universiteit of zo, dan ben jij zestig. Zestig, hé. Hey. Zestig, ja. Op die manier heb ik het nooit bekeken. Nou, het is toch heel belangrijk om het zo te bekijken, vind ik. Ja. En tegen de tijd dat dat lieve kind haar 21ste verjaar veert, eens even kijken, dan ben jij... 64. 64, dat klopt, ja. ja, ja. En dan nog een jaar en dan ga je met pensioen. Ja. Hoewel oh, ik verwacht dat je dan al lang teruggetrokken leeft. Hoezo teruggetrokken? Uh, je mag eigenlijk wel dankbaar zijn dat het een meisje is. Op jouw leeftijd. Ze zal als jij en je vrouw oud zijn. Voor jullie kunnen zorgen. Ja, ja. Ik, uh, ik geloof ook wel dat we blij moeten zijn. Met een meisje. Ik zou nooit onze derde vergeten. Oh nee? Wat was daar dan mee? De natuur is een grappige instelling, weet je? Oh. Ook als je je eerste twee kinderen hebt. ...hebben zelfs jij en je vrouw zoveel andere verantwoordelijkheden. Maar beste jongen, als je in de twintiger jaren bent, is het leven veel gemakkelijker. Hey, bedoel jij, uh, Easton, dat er, uh, dat er een bepaalde tijd in het leven voorkomt... ...dat je dan het beste kinderen kunt hebben? Dat is precies wat ik bedoel. Hey, uh. En zoals het met zoveel dingen in de natuur gaat... ...als je het evenwicht in gevaar gaat brengen, dan maak je alles zo ingewikkeld. Zou je denken? Ik ben er zeker van. Hm. Ik zou je eens een voorbeeld geven... Als jouw eerste baby's baby s'nachts wakker werd, wie ja. maakte het flesje warm en liet het drinken? Nou ja, kijk, dat ging zo. Wij uh, rouleerden, hè? Ja, ja, ja. Zij de ene nacht, ik de andere nacht. Juist, juist, juist. Maar zou je nu nog iets dergelijks doen? Oh, ik, ik, ik weet niet, ik heb er, ik heb er nog niet zo over gedacht. Nou, dan zou ik daar maar mee beginnen, hè. Naar het kantoor komen, waar je belangrijke besprekingen hebt. Met rode ogen en met zenuwen die aan alle kanten uit je veld proberen te springen. En dan je hoofd, volk. Het verkrampte resten van zwaar. Ja, ja, ja, ik uh, begrijp wat je bedoelt. Ja. Zoals ik zeg, joh, ik heb er helemaal niet bij stilgestaan, hoor. Geen moment. Vra, voor jou en je vrouw is het leven veel ingewikkelder geworden. En vergeet dit ook niet. Enig amusement in je huis is zeker de eerste, twee, drie jaar er niet meer bij. En dik was met z'n allen uitgaan. Huh? Vergeet het maar. Ja, ja dat zal wel, ja. En nog wat anders. De vakanties. Je kunt er jaren en jaren niet meer uitbreken. Dat is waar. Juist, en wat zou je zeggen van een schoolgeld? Een andere uitgave voor, dit, voor de andere twee kinderen. Mm -hmm. Net op een tijd dat ze bijna hun diploma's krijgen. Lieve man, wat heb jij een verantwoordelijkheid op je geladen. Ja, weet je, Isten, ik, ik heb nooit zo over deze dingen nou, ja ah. het, is, het, is het is waar, je hebt gelijk, ik ben over de veertig. Uh, dat maakt toch wel een verschil. Hè. Ja, ja. vertel mij wat. Ik ben zelfs al vijftig ja. ja. Oh, maar jouw kinderen zijn uh, zeker allemaal groot, niet? Nou, dat bepaalt niet. Oh, hoeveel heb jij er dan? Acht. De jongste is twee. En de volgende maand verwachten we de negende. Dus uh, ik weet er alles van. Je maakt een geintje. Geintje. Helemaal niet. Wanneer? Wanneer? Nou, vanochtend vroeg. Vijf of zes. Mes, acht pond, drie ons. Alles is goed. Uh, garanteerd. Garanteerd. Gaat er wat? je Nee, zeg. Kom je daarbij? Zeg, hoe oud ben je eigenlijk? 43. Zo. Ik ben er confus van, moet ik je zeggen. Waarom? Schat, je jou het in dikke vijftiger. Het is onze derde. Nou, nou. Zo zie je hier maar eens hoe een mens zich kan vergissen, hè. Ik zou gezworen hebben dat jij te slappe te vaathoekachtig zou zijn om een gezin te stichten. Oh, ja. Lieve, help dan toch. Want toen die geboorteaankondiging in de krant las, zouden ze me met een veertje hebben kunnen vloeren. Oh, ja, mevrouw Gordon, werkelijk. Ja, maar, lieve nee, man. Toch. Ik heb altijd gedacht dat u met uw vrouw en twee kinderen rustig leefde. Oh, maar dit was een verrassing. Je moet je van al dat geval wel niks aantrekken, meneer Wilkinson. Er gaat niks boven een groot gezin. Als ze later allemaal groot geworden zijn, plukt u er de vruchten van. Geloof mij nou maar. dat je weer helemaal opnieuw begint, vindt u ook niet? Ach man, trek het je niet zo aan. Toen ik geboren werd, weet je hoe oud mijn vader was? Bijna vijftig. Alweer oh, een kleintje. U bent echt de type voor een groot gezin. Oh, er is geen twijfel aan. Al dus werden wij als een drie kinderen gezin te water gelaten. De goede mevrouw Pennyworth versloeg drie behoorlijke maaltijden per dag, want eh, thuis had ze nooit. Roddy en Sula gingen elke ochtend met de hak over de sloot naar school en met vallen en opstaan overleefden wij die week. En toen kwam de dag ter dagen. Meneer Wilkinson. Ja, zuster. Uw vrouw en de kleine komen direct naar beneden. Oh, dat u hier even wachten? Ja, graag. Dank u wel, zuster. <tus> Goeiedag Oh, dag meneer. Ja, nee. Moet u uh, uh, <laughs> moet u ook wachten? Hè? Ja, ja. Ik wacht op mijn vrouw en uh, de baby's. Ja, ja, ja. U, uh, u neemt ze mee naar huis? Nee, ik eet ze hier op. Nee. Ja. Natuurlijk zeg natuurlijk neem ik ze mee naar huis. Wat u oh, dan? Ja. Ja. U boft. Hoezo? Nou, ik heb mijn vrouw net hier gebracht. Hè. Ze is nou in de behandelkamer. Oh ja, ja, ja. ja. Oh ja. Ja, ja. Het is onze eerste. We willen niet meer dan één baby, begrijpt u wel. Mm -hmm. Eén oh, één. Ja. Oh, Luister, meneer. Eén baby. Dat ja. ja. is niks. Drie kinderen. Nee, nee. dat is waren. Dat is leuk. Ja. Nee, nee. nee dat dus is niks voor ons, Niks voor u, meneer. Heb je soms een sigaret bij? Oh, ja, natuurlijk. natuurlijk ja. Ik hoop dat u merk is. Ja. Ga die gang, ga die gang. Tast die toe. Hm. Vetje. Ja. Nee, niet zo Niet beven, niet zo beven. Maakt u een beetje van streek. Hè? Ja, nee, van streek. Nee, nee, nee, nee, sprake van. Maar kijk, het ja. is haar eerste, hè. En, en de laatste, hoor. dat kan ik u verzekeren. Zo. Nou, dit is onze derde. Derde? Derde? Ja, nee, toch. Ik snap niet hoe mensen drie kinderen kunnen overbrengen. Oh, ja. Meneer Lammond. Ja, ja, ja, zuster. Nou, meneer Lammond, u bent vader geworden van een drieling. Allemaal meisjes. En uw vrouw maakt het uitstekend. Oh, oh, meneer Lammer. Ja, rustig aan, rustig. Hij ligt bij de westenzuster. Oh even, ja. Help u even op, om op die stoel te zetten. Ja, ja, ja. ja. Goed, zo. Ja. Meneer Lammer. Kom, joh, kom, kom. Lekker oh, Ik wens, zal eens even wat water gaan halen. De kinderen zijn zeker dol en uitgelaten, niet? Nou, oh, dat waren ze al sinds vanochtend zes uur. Oh. Ja. En maar vragen, en maar vragen. Hoe laat de baby zou thuis komen? Ah, Zo. We zijn er eindelijk. Ja. Yeah, Eigen haard is toch maar goud waard. Nou, we zullen wel wat beleven, Jean. We je maar vast voor. <laughs> oh, de is Oh, daar heb <ocalyptic> je ze al. En mevrouw uh, Pennyworth is er ja, en, uh, bij <coughs> Pennyworth is ook bij. Oh, nou. Oh, mami, de lieve lieve schatten. Oh, Rustig aan, jongens, rustig wilt vast wel een lekker kopje thee. Nee. Niet meer heel graag. Ja. En jongens, de baby maakt het best. Kom maar, gewoon mee naar binnen. Wat dan gaan we je. het eens bekijken. Nee, je even helpen, Jean? Kom, kom, zo. zo, zo. Dank je. Jongens, niet allemaal om hem heen gaan staan. Dan krijgt het geen lucht. Ja, maar waar is ze nou? Ga weg, ik was niet. Laat nou steken. Ik zal vast water op. Ja, nou, dat is goed. Laat u maar nou, jongens, eerst. Jongens, kom, kom naar binnen. Kom. Ik zit de oude in? Waar Ja, we Zeg, zeg, niet, ik moet je vergeten vragen, moet ze niet gevoed worden? Oh, mag ik dat voederen, mam? Nee, ik mag gewoon voederen. Mam, je hebt het beloofd. Nou, ga zitten allemaal. Oh, telefoon! Oh, nou, laat maar gaan. De belt, mam. Laat maar staan. Oh. Nou, kijk eens. Daar heb je haar nou. Alsjeblieft. 8.3 onts. Ja. Ja. <laughs> er zit ineens haar. Ik weet niet ze voor ogen heeft, mam. Neemt u het even over, mevrouw, oh, papa niet waar? kom, kom. kom maar hier. Kleine schat. ja, kleine Zeg, ja, kom jij eens even bij me, lieve moeder van een groot gezin. Ah, ik hou van je. Dit was weer een aflevering van ons donderdagavondhoorspel, de Wilkinsons. De rolverdeling, Wadrick Wilkinson, Jan Borkus. Jean, zijn vrouw, Wiesje Bouwmeester. Roddy, Nina Bergsma. Sheila, Annemarie Dupont van Ees. Verder hoorde u de stemmen van Tine Medema, Nels Snel, Dries Krijn, Hans Veerman, Alex Vassen junior, Trudy Libozan, Hans Simonis, Paula Major, Gilde de Kruijf, Hans Karsenbarg, en Jo Fischer Senior, regie Johan Bodegraven.